Bepaalde, groepen in de samenleving heeft het, totaal, geen, zin. De initiatiefloze houding en ongeïnteresseerdheid van een deel van het volk zet weinig zoden aan de dijk voor politieke en sociale verandering. Hoewel er van tijd tot tijd demonstraties zijn door groepen burgers met als onderwerp afkeer van politiek en maatschappij door burgers die zich onrechtvaardig behandeld voelen door de overheid. Dergelijke demonstraties zijn vaak kortstondig van duur. En er is niet echt sprake van een vast strategisch plan. Het volk wil daarmee alleen maar hun frustraties uiten over een specifiek onderwerp dat te maken heeft met hun bedrijf of wat hun in de kern persoonlijk raakt. Zeer ernstige verwijzing naar het klootjesvolk dat over zich laat lopen. Ernst Heers Bellin afgetreden om IRT-affaire 1994. In mei 1994 trad Heers Bellin af als minister van Justitie om IRT-affaire. Hirsch Bellen keerde opnieuw terug als minister van Justitie in 2006. Waarom staat dat volk niet op om zich te laten horen? Ernst Hirsch Bellen is op 13 mei 2022 benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Piet Heindonner is afgetreden in 2006 om Schipholbrand. Donner is op 21 december 2018 benoemd tot minister van Staat. Waarom staat dat volk niet op om zich te laten horen? Paul Rozenmuller, terug naar de politiek. Op 21 november 2018 kondigt GroenLinks aan dat de ex-partijleider Paul Roos-Moller terugkeert als lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen. De man die door zijn afkeer en blinde haat enorm heeft bijgedragen aan het klimaat waarin Pim Fortuyn is vermoord, keert terug in de politiek. Hoe is dat, in hemelsnaam, mogelijk in Nederland? Waarom staat dat volk niet op om zich te laten horen? Oud-Premier Balkenende benoemd tot minister van Staat. Maandag 17 oktober 2022. Den Haag. Oud-premier Jan-Peter Balkenende is door koning Willem-Alexander benoemd tot minister van staat. Deze eretitel wordt zelden gegeven en wordt op voordracht van het kabinet door de koning verleend. Waarom staat dat volk niet op om van zich te laten horen? Balkenende was politiek betrokken bij de illegale inval in Irak 2003. Balkenende heeft, hierdoor, een, zeer, slechte reputatie.